De laatste groepsduel worden gewonnen van Spanje om de finale te halen. We volgen ook nog afhankelijk van het resultaat van Nieuw-Zeeland. Als het Gastland ook wint en een beter doelsaldo heeft, zijn de Nederlandse hockeyers uitgeschakeld. Het weer eerst droog, met vooral in het oosten ook wat zon. Vanuit het westen raakt de bewolkt en volgt de regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het Dit is Sonbakker van de ANWB. Er staan nog files op de A4. Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmaden, 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Westpoort en Sloten. 5 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Noodorp, 4 kilometer. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord. 11 kilometer. En ook op de A13, maar dan richting Rotterdam bij Delft. 3 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bildhoven, 4 kilometer. A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort, 7 kilometer. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag voor Wassenaar, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ja by you.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 Su vestido es nuestro, si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza, volver a lori que no retrocede, quítase andar hacia el saber. In the world, but we're coming, but we're coming, whatever they do, This is the live, live best, best under your feet. This is the live, live best, best under your feet.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 Man. It's too cold outside